Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De GGD's zijn nog niet klaar om het aantal contactenonderzoeken fors uit te breiden. En dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Maandag gaan de basisscholen weer open met het risico van extra coronabesmettingen. Om daar goed zicht op te hebben zou er meer onderzoek moeten worden gedaan. Maar de GGD's weten nog niet waar ze aan toe zijn. Ze wachten nog op instructies van het ministerie. Daar wordt wel aan gewerkt, maar als die er zijn moet er ook nog personeel worden geworven en ingewerkt. Het gaat overal om het contactonderzoek. De capaciteit om meer te testen lijkt er wel te zijn. De scholen in Spanje kunnen nog lang niet open, zegt de Spaanse regering. Na de zomervakantie kunnen ze misschien met halve klassen weer aan de slag. De rest van de leerlingen moet dan nog thuisonderwijs krijgen. En dat zal duren totdat er een vaccin of medicijn is, zegt de Spaanse minister van Onderwijs. Intussen brokkelt de steun voor de Spaanse lockdown af. Morgen is er weer een stemming in het parlement. En de Catalaanse partijen zijn tegen een nieuwe verlenging. De conservatieve oppositie twijfelt nog. Op het Zuid-Engelse eiland White wordt voor het eerst met een corona-app gewerkt, meldt de BBC. Zo moet snel duidelijk zijn wie in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ook de Nederlandse regering laat een corona-app ontwikkelen. De Nationale dodenherdenking op de Dam heeft gisteravond een record aantal televisiekijkers getrokken. Ruim 6,2 miljoen mensen zagen de kranslegging en de toespraak van de koning via NPO 1, 2 of 3... De uitzending van SBS 6 werd door ruim een half miljoen mensen bekeken. Na de uitzending van RTL 4 vanaf de Waalsdorpen vlakte keken ruim een miljoen mensen. Het weer vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken en in het noorden soms wat meer bewolking. Bij een matige noordoostenwind wordt het 13 tot 17 graden. De komende dagen wordt het warmer, op vrijdag 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Ook gehoopt op zaterdag.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 Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen. Zojuist hebben wij het volgende telegram ontvangen. De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten vond vanmorgen vroeg om 2.41 uur 41 plaats in een klein schoolgebouw waarin generaal Eisenhower's hoofdkwartier is gevestigd. Voor Duitsland ondertekende de nieuwe chef van de staf van het Duitse leger, generaal-oberst Jodel. Vanzelfsprekend brengt hij in Nederland u in de loop van de dag verdere berichten. Goedemorgen, luisteraars. Welkom op deze bevrijdingsdag bij ZFM Radio. U hoorde de tekst uitgesproken op Radio Herrijzend Nederland over de capitulatie van de Duitsers. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik mag de komende twee uur uw gastheer zijn bij dit bevrijdingsdagprogramma op Radio ZFM. Vlak na de oorlog zag je de mensen in Nederland dansen in de straten. En vaak was dat op de muziek van Glenn Miller met In The Mood. En dat was in de mood van Glenn Miller. En ja zeker, ook toen was men wel in de stemming op die 5e mei. De jonge dames in Nederland keken vol bewondering... naar de buitenlandse soldaten, de Amerikanen, de Canadezen, de Polen. Met name de Canadezen en de Polen natuurlijk hier in Nederland... die de primaire bevrijders waren. En het duurde dan ook niet lang... of er werd een liedje over geschreven. Dick Doren zingt Tres heeft een Canadees. In mijn straatje moet een meisje luisteren naar de naam van Tres. Echte onlangs een verstijging nappen naar de vrees. Nooit moest zij iets van verkeering bij je vond ze ongezond. Maar die weg naar de bevrijding klinkt gerucht van mond tot mond. Tres heeft een Canadees. O, oh, wat is dat kindje in Hassas? Frees tegen een Kanadis, samen in die liepen aanvolgas. Al vind zij dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten wat een kist is. Frees tegen een kanadis. O, oh, wat is dat kindje in Hassas?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 Mis is, is het ongraf weten wat de kist is, er is, heeft een kanadees. Oh, wat is dat kindje in Assas? Ze maande uniform, zie vraagt ze even van de wijs. Vraagt je haar, weet je wat lauw is, zegt ze smachtend very nice. Och hoe zal het gaan met Reesje als haar mooie Canada binnenkort weer zal verwijnen naar zijn oom in Ottawa. Rees heeft een Canadees, oh wat is dat dientje in Assas? Rees heeft een Canadees, samen in de Jip dan voor tas. Wil ze toch graag weten wat de kist is geest echten Kanadis, om oh, is dat in Assas. Kenners onder u herkende het fantastische klarinetgeluid van Sidney Bechet met After You've Gone. In de nadagen van de bevrijding werden big bands om op te dansen ontzettend populair. En dat betekende dat niet op 78 toerenplaten alleen naar bands als Glenn Miller en Benny Goodman werd geluisterd, maar dat er ook Nederlandse big bands ontstonden. En een van de allerbekendste was wel het Ramblers Dansorkest onder leiding van Theo Uden Masman. Ze brachten vrolijke Amerikaans stijl muziek, maar vaak met Nederlandse tekst. En daar gaan we nu naar luisteren, het nummer Dag Schattenboudje.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 De Ramblers, dag Een andere wat kleinere groep, een combo bezetting in die tijd waren de Millers. De Millers onder leiding van Ab de Molenaar. Ook zij speelden uh, muziek overgewaaid uit de Verenigde Staten. En we gaan luisteren naar hun interpretatie van Dubbel Base Hit. <tuneet> De Modenaar met zijn Millers. In de jaren 40, begin 50... kwam ook een nieuwe artieste op. Een artieste die we nu allemaal kennen. Heeft een ontzettende lange carrière gehad. Het was de jonge Rita Reis uit Rotterdam. Eind jaren 40, begin jaren 50... toerde zij met het Wessel-Ielke combo. Wessel-Ielke, ook haar eerste man... die al op zeer jonge leeftijd jammerlijk ongelukte, dodelijk verongelukte bij een waterski-ongeluk. Rita Reis zong vlak na de Tweede Wereldoorlog ook voor de in Duitsland gelegerde militairen. Zoals ik zei, samen met de Wessel Ilke Combo. Uit die tijd heb ik nog een oude opname waar we nu naar gaan luisteren. There will never be another you. <tieft> uh, zowel gisteren als vanochtend was er op uh, het uh, tv-kanaal van ZFM uh, een aantal gesprekken te zien met onze burgemeester. <tieft> als het goed is, heb ik het technisch toch zo voor elkaar gekregen. Misschien heeft gisteravond niet iedereen naar het lokale tv-station gekeken, maar naar het nationale. Dan wil ik u toch nog graag, en dat ga ik nu proberen, de toespraak van de burgemeester van Zandvoort te laten horen, David Modenburg. En dat lukt dus niet helemaal. Ik ga nog even kijken dadelijk of wat kan sleutelen. En inmiddels gaan we luisteren naar de jazz-gypsy-gitarist uit Frankrijk... ook mateloos populair in de jaren 40, Django Reinhardt. Dat was Django Reinhardt met les yeux noirs, oftewel zwarte ogen. Volgens mij lukt het nu technisch wel, dan gaan we luisteren naar de speech van burgemeester David Molenburg. We staan hier bij het herdenkingsmonument. 5 mei is het 75 jaar geleden dat dit deel van Nederland bevrijd werd. En op 4 mei herdenken wij alle gevallenen. En niet alleen de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook al die mensen die in andere delen van de wereld tijdens missies zijn omgekomen. Het is onvoorstelbaar belangrijk om te blijven herdenken. Eerder dit jaar herdachten wij ook 75 jaar bevrijding van Auschwitz met een lichtjesmonument ter nagedachtenis van alle die vanuit de Joodse gemeenschap zijn omgekomen. En dit jaar bij de brede herdenking op 4 mei zijn we helaas thuis. We zullen het in een hele sobere vorm doen, wel kransen leggen. Maar niet met z'n allen. En dat is teleurstellend. Want herdenken is iets wat je samen moet doen. Samen met je ouders. Samen met je kinderen. Met je familie. En ik hoop dat ieder dat op zijn manier dit jaar goed en gedegen kan doen. Want het herdenken is belangrijk. En zullen we door moeten geven ook aan toekomstige generaties. Dit was de burgemeester gisteravond staande voor het monument hier in Zandvoort met zijn speech. In het tweede uur laat ik nog een vraaggesprek uh, met de burgemeester horen door Ben Zonneveld. Dan gaan we nu luisteren naar twee mensen uit de entertainment... van de jaren 40 en 50. Willy Walde en Piet Muizelaar, ook wel bekend als Snip en Snap. Ze zingen hier het liedje na de bevrijding... Wat zijn we weer in de wolken? we zijn vrij we zijn blij het is een liefhebberij en boven is het altijd mooi weer de motten zijn weg en ons leven is voorbij Voorad zijn de haring met een uitje erbij wat zijn we weer in de wolken volkken wolken? De koeien worden gemakken, we gaan nu naar buiten waar vogeltjes fluiten. We mogen weer alles eten, de nareheid is vergeten. Wat zijn we weer in de wolken. van alle gevolen. Is vrede op aarde? alle mensen zijn een. maar wat zitten we? In de puree. want men zegt ten terecht, heel het mensdom is slecht, want nu smijt men af, doe men in De pikini-show een honderd miljoen, dat dat liefding het graag voor de helft zou doen. Wat zijn we weer in de wolken? Vlakke, vlakke, grond de koeien worden van walken. We gaan weer naar buiten, waar We mogen weer alle zegen. De narigheid is vergeten. Dan zijn we weer in de wolken van ongeboren. De prijzen beheers ik, geen zwart handel meer, zwarte het pieten. Vers was last plaats, in de pers kost geen kwartje, maar kost je een kruis. De persing, de toers, de pultjes zijn vrij. Geen mens kan halen toch zingen we blij. Vergeten, wat zijn we weer in de wagen van alle gevalste knallen? Willy Walde en Piet Muizelaar. Een uh, andere groep die in de jaren 40 een Nederlandse groep die uh, zeer populair werd en zich wat exotisch uitdoste, waren de Kilima Hawaiiens met hun Hawaii shirts aan, uh, bloemenkransen om. En zongen een heel specifiek repertoire, wat uh, de bedoeling was dat uh, daarmee de muziek van Hawaii uh, geïmiteerd of geïnterpreteerd werd. Wij gaan luisteren naar de Kilima met onder wuivende palmen. Heerlijke geuren en schitterende kleuren. Hieronder en praal. De snaren van de gitaren, een liedje zo lieflijk en zacht. Onder de palmen, met jou alleen, deze hele rustig, hier om ons heen. Het ruisende golven gaat voor, het is een zoet geluid. Dat ons niet hmm, palmen, wij met z'n twee. hoor vanuit de zee. De avondzon daalt in de baai, en wij dromen dag hier op Hawaii. was de stem van Joe Stafford met Bye Bye Blackbird. Weer tijd voor wat Nederlands. Een echte hit, al heette dat toen nog niet zo, van vlak na de oorlog werd gezongen door Max van Praag, onderdeel van de Van Praag-dynastie uit Amsterdam. Na de hand had je natuurlijk Jaap van Praag, voorzitter van Ajax en daarna Michael van Praag. Maar hier hebben we het over de zanger Max van Praag. En hij zingt, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ik hoor nu meer en meer, precies als boever weer. Een sinaasappelen appel, pent en die weer, weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zie de zapple, zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kempsen elke maat. Bijt er eens in, het sap langs je kin, zo roept de man op straat. Oh, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Oranjeweer. Sindezappelen slaan kissie in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor En van je hele holle houdt er de mond maar in. En van je hele holle houdt er de mond maar in. En van je hele holle houdt er de mond maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet en van je hele hole houten de moed maar in. Het is onvertrouwd gehoor en hij verkoopt het door, want als hij maar begint dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer, saple zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kemps elke maat. betere er eens in, het sap van je kin, zo roept de mandelstraat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. de oranjebeer. weer. zien de zap, we hier. kistje in. Geld aan mevrouw, die staat er niet voor lauwe, van je hele hola houdt hem ook maar in. En van je hele hola houdt hem ook maar in. En van je hele hola houten hem ook maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pietijn en van je hele holde houden maar in.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 waren de klanken van Duke Ellington, nog zo'n jazzgigant uit de jaren 30, 40, 50. En hij heeft zijn carrière nog heel lang voortgezet. Ik heb weer wat van de Ramblers, de Nederlandse Ramblers, klaarstaan. Uh, weer een mooi liedje, S'avonds bij het licht der sterren. Ik heb nu klaarstaan weer een nummer van de Millers onder leiding van Ab de Molenaar. Het is wel een geestig nummer in het Engels. heet het Don't Get Around Much Anymore. Maar er is een Nederlandse tekst opgemaakt. Die gaat wat er, hoe je je voelt wanneer je een avondje wat te veel gedronken hebt. Dan zit je met een dikke kater. En vandaar dat dit nummer ook heet in het Nederlands Katerliedje. Waarom krijg je steeds weer, bijna iedere keer, van het drinken zo'n kater, van uw af aan gie druppel meer. Het is een leerzame les, had de kurk op de fles, want wat vroeger of later krijg je je straf. En knap je af Want als de wijn is in de man dan is de wijsheid in de kan. Blijf daarom steeds bij de tijd Zachtens heb je spijt Waarom pleeg je steeds weer Bijna iedere keer Van het drinken zo'n kaart nu af aan geen druppel meer Drink een zo'n Van nu af aan geen druppel meer. Ja, van nu af aan geen druppel meer. Nou ja, ik heb er zo mijn twijfels over. Het loopt uh, tegen de klok van 11. En dat betekent dat we alweer toe zijn aan het laatste nummer van het eerste uur. Maar Blijf luisteren, want na de nieuwsberichten ben ik uiteraard weer bij u terug. En gaan we ook nog luisteren in het tweede uur... naar een interview met burgemeester David Molenberg... <coughs> dat Ben Zonneveld had en dat vanochtend ook werd uitgezonden op ZFM TV. Tot aan het nieuws gaan we nu luisteren naar Glenn Miller met de Tuxedo Junction. Oh, <laughs> my